uur. Het NOS Journaal. Onoverduivenee de Wit. President Obama wil de Amerikaanse overheidstekorten flink terugdringen. In het komende boekjaar dat in oktober begint... moet ruim 500 miljard dollar worden bezuinigd. Het tekort van de Verenigde Staten bereikt dit jaar... naar verwachting een recordhoogte van 1650 miljard dollar. In 2015 moet het al zijn teruggebracht naar zo'n 45 miljard.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 Het leger had kort daarvoor, na ruim twee weken van protesten, de laatste anti-regeringsbetogers van het plein verwijderd. De meeste betogers verlieten het plein gisteravond al, nadat de legertop onder meer had bekendgemaakt dat het parlement was ontbonden en dat er een overgangsregering was gevormd. Correspondent Sander van Hoorn legt uit waarom mensen nu opnieuw demonstreren. Wat je hier ziet is het nieuwe Egypte. Mensen die eindelijk kunnen opstaan voor hun rechten. En dat gaat het probleem worden van elke nieuwe regering. Of dat nu het leger is, of over zes maanden een nieuwe democratische regering. De problemen van Egypte, armoede, werkloosheid en een grote jonge bevolking, die zijn nog niet opgelost. De betogers op het Tagrierplein zwaaien met vlaggen en hebben wegen geblokkeerd. Het leger wil dat de Egyptenaren weer aan het werk gaan, zodat hun rust in het land kan terugkeren. De Nederlandse spoorwegen hebben burgemeester van der Laan van Amsterdam een brandbrief gestuurd over Koninginnedag. Daarin staat dat er op die dag maar iets hoeft mis te gaan of er dreigen grote problemen met de openbare orde. Dns spreekt van een belangrijk gedrags- en veiligheidsprobleem in Amsterdam. Onder meer door mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Die zouden bijvoorbeeld personeel en andere reizigers bedreigen. Dns wil dat Amsterdam maatregelen treft zoals het eerder laten eindigen van festiviteiten. Begin deze maand zei Van der Laan al dat Koninginnedag in Amsterdam te druk wordt. Hij zegt dat andere steden in de provincie ook een aantrekkelijk programma moeten bedenken... zodat niet iedereen naar de hoofdstad komt. De Indiaanse minister van Buitenlandse Zaken ligt in eigen land onder vuur... door een blunder op een vergadering van de Verenigde Naties. Minister Krishna las zaterdag minutenlang de toespraak voor van zijn Portugese ambtgenoot. Uiteindelijk moest een medewerker hem erop wijzen dat hij de verkeerde tekst voor zich had... De grootste oppositiepartij in India vindt dat Krishna al zijn geloofwaardigheid heeft verspeeld en dat hij moet opstappen. Maar Krishna wil daar niets van weten. Volgens de minister merkte hij de fout niet op, omdat veel toespraken bij de VN op elkaar lijken. Dan het weer, vooral in het midden- en oosten vanmiddag regen. Temperatuur tussen 6 graden op de Wadden en 9 graden in Limburg. Morgen, vooral in de ochtend zon, in de avond wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dit is de ANBW-verkeersinformatie. Op de A28 Utrecht-Zolle staan in beide richtingen bij Amersfoort... files van drie kilometer. Richting Utrecht is een ongeluk gebeurd met vier vrachtwagens. En daar is de rechterreis ook nog afgesloten. Dat gaat volgens Rijkswaterstaat tot nog een half uur duren. Ik heb ook het beste bij Het Hoeverlaken omrijden... via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A50 Os naar Arnhem, daar is bij knopend Valburg... de verbindingsweg naar de A15 richting Nijmegen afgesloten. Dat heeft te maken met het bergen van een vrachtwagen. Nog problemen bij de spoorwegen, want tussen Amsterdam, Centraal en Haarlem... rijden minder treinen. De bovenleiding is daar namelijk beschadigd... en de vertraging loopt daarop tot ruim een half uur. Kijk, met zo'n geavanceerd machinepark zijn we uniek in Europa. Het stelt ons in staat om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 Jaarlijks 200.000 gevallen van huiselijk geweld. Dat is dus zeer omvangrijk. Dan ben ik op zichzelf 5.000 uh, gevallen van de tijdelijk huisverboden door de burgemeester in Nederland afgegeven. Dat is op zichzelf redelijk veel. Dat is effectief, maar het zou nog effectiever kunnen zijn. Er zijn dus 200.000 meldingen van huiselijk geweld per jaar. Minister Opstelte pleit ervoor dat daders vaker een huisverbod krijgen. We gaan er straks over praten met Ernst Radius van de MO-groep. De branchevereniging van hulpverleners. Meneer Radius is nog onderweg naar de studio. Peter Verhoef is er al wel. Hij is prezist van de generale synode van de protestantse kerk in Nederland. Zeg maar de baas van de grootste protestantse kerk in ons land. Goedemiddag, hartelijk welkom. U heeft op de website van uw kerk een commentaar geschreven... over de tuigdorpen van de PVV. En daarin schrijft u... Ik kan er maar één woord voor bedenken. Weersingwekkend. Het is al eens in de praktijk gebracht. En toen werden het concentratiekampen genoemd. Hoe lang heeft u over die zin nagedacht? Ja, dan, dat hebt u goed. Daar heb ik wel even iets over nagedacht. Wil ik dat erin zetten of wil ik dat niet? Ik heb het uiteindelijk wel gedaan. Nee, waarom u het gedaan heeft, mag u zo meteen okay. vertellen. Maar u zegt, ik heb er goed over nagedacht. Ik heb er lang over nagedacht. Vraag een willekeurige Nederlander welke stromingen er binnen de islam zijn... en je zult soenieten en shiiten het vaakst horen. Maar Alevieten? Sporadisch waarschijnlijk. Sabine Keunig maakte over hen de documentaire Het geloof van de vliegende vogels... samen met Hugo Jurukul, een van de hoofdpersonen uit haar film. En ze is bij ons te gast. Ja, welke associaties moeten dat woord Aleviet bij mij oproepen, mevrouw Keunig? Um, <coughs> Alewitisme wordt ook wel eens anatolisch humanisme genoemd... omdat uh, in, dit, in, in de Alevitische filosofie de mens in het middelpunt staat. En dat is eigenlijk het meest belangrijke, denk ik. In onze rubriek Wereldweek geeft Mientjan Faber vandaag commentaar bij Buitenlandse Ontwikkelingen. Mientjan, goedemiddag. Goeiedag. Positief gestemd over Egypte? Ja. Ja, en over nog wel meer. <laughs> nou, kijk nou, eens <laughs> aan. We kunnen niet wachten. Onze dichter bij de dag is vandaag Frank van Pamelen. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons? Dan kunt u reageren via de mail ditstedag.eo.nl of via Twitter. En gebruik dan de hashtag DDD. Peter Vroef, de uh, baas van de protestantse kerk in Nederland. Zeg ik maar even huiselijk. Vorige week hadden wij uh, PVV-kamerlid Cite Fritsma te gast. En toen hebben we hem gevraagd wat die tuigdorpen eigenlijk inhouden. Laten we daar eerst even naar luisteren. Uh, het idee is dat uh, iedereen die binnen een tijdsbestek van uh, twee jaar drie keer over de scheef is gegaan, uh, daar naartoe gaat. Maar uh, het gaat er nogmaals om um, uh, de wijken en de steden te verlossen van notoire overlastgevers. Ja, Tuigdorpen zijn dus uh, plekken en elke provincie één, heeft de PVV uh, vorige week geroepen waar mensen naartoe moeten. Veel plegers die in uh, drie jaar tijd twee keer veroordeeld zijn, of andersom twee jaar tijd drie keer. In ieder geval, ze hebben vaker wat fout gedaan en moeten dan even uit de samenleving. Um, u zei, dat zijn concentratiekampen. Ja, en ik bedoelde daar natuurlijk niet mee dat de PVV of Hilders van plan zijn om die mensen uit te gaan roeien. Maar vermoedt u, daar moet vermoedt het parallel u niet dat ook... iedereen dat dan denkt als u dat zegt? Nou, daar moet een parallel niet gezocht worden. Um, wat ik ermee heb bedoeld te zeggen is dat de PVV kennelijk een bepaalde norm hanteert van dit is normaal. En als je je daar uh, naar gedraagt, dan hoor je in deze samenleving thuis. Zo niet, dan zetten we jou op een speciale plek. We zetten een hek eromheen en we kijken niet meer naar je om. Ja... Als je zo naar mensen uh, uh, gaat kijken, dan krijg je de kerk tegen je. Maar dat is niet uh, een concentratiekamp, wat u nu zegt. Een concentratiekamp er roept, er roept bij iedereen de associatie op vergassen. Nee, dat is niet, dat is niet de, de suggestie die ik heb willen wekken. Uh, vindt het is natuurlijk u, vindt u het raar dat, u, dat het bij mij wel die suggestie oproept. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is ook natuurlijk wel een beetje prikkelend bedoeld geweest. Uh, maar het is natuurlijk ook niet zo dat in de, in de Tweede Wereldoorlog alle uh, concentratiekampen gebruikt zijn om mensen te vergassen. Uh, helaas op uh, uh, een aantal plaatsen wel. En dat is vreselijk om uh, um, uh, um je te herinneren. Um, maar dat is niet de, de parallel die ik heb willen trekken. U zei net, ik heb heel erg nagedacht over of ik dit op zou schrijven. Het is dus niet impulsief door u opgeschreven. Heeft u zich uh, bij de afweging ook wel gerealiseerd... dat als je beroep doet op dit soort termen... dat je altijd daar discussie over krijgt en niet zozeer over? Waar u het misschien wel over gaat in dit geval. Nou, Het is aan ons om dat, uh, om dat natuurlijk te veranderen... en om dan vandaag het te gaan hebben over waar het wel over zou moeten gaan. En dat zou wat mij betreft zijn... hoe ga je nou met mensen om die problemen veroorzaken? Want dat die problemen er zijn, dat staat als dus een paal boven water. Ik prijs me ook gelukkig dat ik buren heb uh, waar ik helemaal geen last van heb... en die ook uh, zelfs in de wildste ideeën van de PVV niet voor tuigdorpen in aanmerking zijn. Nee, Maar komen. Als, als, als de discussie daarover moet gaan wat u betreft... heeft u zich dan gerealiseerd dat u dan beter dat soort termen niet zou kunnen gebruiken? Nee, ik heb hem gebruikt omdat ik er, uh, omdat ik er toch wel iets verschrikkelijk fouts in zie. Uh, ik zie de overeenkomst uh, in het feit dat... Uh, uh, ook de PVV, mensen op een bepaalde manier wegzet. En ja, voor, afschrijft. Een, voor een tijdje, je hoeft niet je hele leven naar een tuigdorp. Het is tijdelijk. Nou, ik heb nog geen enkele uh, uh, manier gehoord... waar je er eigenlijk op een go goede manier vandaan kunt Jawel, komen. Jawel hoor, dat heeft meneer Frits maar vorige week in de uitzending ook verteld. Je gaat na je gevangenisstraf, moet je er nog een jaar naartoe... en dan mag je weer terug. Ja, dat is straf. En dat is niet... Nee, dat is na niet... je gevangenisstraf moet je nog een jaar naar een tuigdorp als je veelpleger bent? En dan mag je weer terug. En wat gaan ze daar dan met je doen? Nou, dan word je opgeleid en behandeld en weer van dat soort dingen. Nee, daar hebben ze helemaal niets over gezegd. Ja, wel, ik heb ook een interview met van mevrouw Helder, Tweede Kamerlid, Lilian Helder daarover gehoord. Die zei dat soort dingen gaan we daar doen. Tot nu toe heb ik slechts begrepen dat je de uh, veelplegers uit de samenleving weghaalt, Tijdelijk. straf geeft, Tijdelijk. in een uh, dorp neerzet, een hek eromheen zet en er voor de rest niet zoveel mee doet. Maar ik heb nog de... geen enkele. Heeft u dat interview met mevrouw Helder gezien? Nee, dat heb ik Is niet gezien. Is op de website van de NOS? Uh, en dat interview met meneer Fritsma was te horen geweest. Heeft u zich wel goed geïnformeerd? Ja, ik denk, ik denk dat ik door de media aardig geïnformeerd ben geweest. Ik kan niet zeggen dat ik elke interview met elke PVV'er heb gelezen. Uh, ja, en hier de over, website he? van de NOS heb ik inderdaad niet bekeken. Dat moet nee. ik toegeven. Nee. Maar... maar stel dat, dat deze nuances aangebracht worden. Wat zegt u dan? Nou... Handhaaft u dan die term? Uh, waar het mij om gaat, is dat ik vind dat je mensen die uh, problemen veroorzaken... dat je daar iets mee moet doen. En tot nu toe heb ik alleen maar de indruk gekregen dat de PVV ze afschreeft. De woorden die gebruikt worden, vind ik ook in die richting gaan. Schorri morri wordt gebruikt. Tokkies. tokie veel. We gaan ze in, uh, in containers plaatsen. Um, ik heb totaal niets gehoord van uh, wat je nou gaat doen... met de problemen die die mensen veroorzaken en hoe je probeert om het gedrag dat gedrag uh, dat zoveel problemen veroorzaakt... om dat te verbeteren. Uh, Mitchell Faber, je zit een beetje meewarig te kijken. Wat is er? Oh, nee, ik, ik verbaas me er een beetje over. Omdat ik het gevoel heb dat als je lang nadenkt over zo'n term... en je gebruikt hem dan toch... dat je dan nog niet iets verder hebt nagedacht over wat de reactie zou kunnen zijn. En met andere woorden dat iedereen daarover gaat praten... en over de Tweede Wereldoorlog begint te praten... en alle associaties die het heeft opgeroepen. En ik zou in zo'n geval... als ik die, want ik vind het echt een fout hoor... die fout gemaakt heb, zou ik even zeggen... Ja, sorry jongens, die term had ik niet moeten gebruiken. Maar dan is het namelijk afgelopen en nu loop je het risico... dat je nog twee maanden lang aan het praten bent over die term... en dan is het, houdt de discussie op. En alles wat je dan hebt willen zeggen is weg. Dat zou ik heel jammer vinden. Als dat het gevolg zou zijn, dan zou dat niet Geef moeten. Geef je op een briefje. Want, want de discussie zou inderdaad ergens anders over moeten gaan. Uh, wat ik in ieder geval dan wel heel duidelijk nog een keer wil zeggen... is dat ik niet de suggestie met, met uitroeiing en dergelijke heb willen wekken. Maar dan moet je die uh, term dus niet gebruiken. Als die, als die te gevoelig is, uh, uh, dan spijt me dat. Dan heb ik, dan heb ik daar kennelijk uh, uh, niet voldoende uh, gevoel voor gehad. Maar dat is absoluut niet de suggestie die ik heb willen wekken. De suggestie is nogmaals geweest, je zet mensen weg, je schrijft ze af. En ik heb daar een bepaalde parallel in gezien met wat er helaas in het verleden ook is gebeurd. Dus ja. die parallel wil ik toch wel, wel, toch wel vasthouden. U zegt net, ik, ik erger mij aan het taalgebruik van de PVV, die mensen wegzetten, bepaalde termen op z'n leg. U doet, in feite doet u hetzelfde in dat stuk. Door een grote termen te gebruiken. Dan, dan, dan gaat u toch niet de discussie aan zoals u dat graag zou willen. Ja, maar de vraag is of je, of je um, uh, op een goede manier dit gesprek anders zou kunnen voeren. Ik heb het idee dat er, dat er binnen de PVV naar, naar, naar kritiek heel slecht geluisterd wordt. Um, dus doet u er nog maar een schepje bovenop dan? Nou, dat was, dat was in ieder geval oh, niet de bedoeling okay, natuurlijk. Nee. Ander onderwerp, of ander, ander, andere kant van het onderwerp. Namens wie spreekt u? Um, dat is altijd een beetje moeilijk. U zegt u bent voorzitter van de kerk. Nou, dat klopt al niet. Voorzitter van de generale synode. Dat laatste klopt wel. Ja. Voorzitter maar van de snap, generale ja, synode. Dus het verschil tussen dat en... Uh, nou ja, goed, nee, draak u door. dat begrijp dat ik heel hoor. Hij is, hij, is, hij, is, hij is mijn baas. Dat begrijp ik. U, want u werkt voor de PKN? Nee, ik werk niet voor de PKN, maar ik ben wel lid. Ja, ik ook. Ja. Ik ook. Wij zijn allemaal lid. Kijk, dus kijk, kijk, u ons ja. ja. <laughs> <laughs> Nou. Namens wie spreekt u, is onze vraag. Nou, dat, de probleem is natuurlijk altijd dat als, als je als voorzitter spreekt... dat je nooit kunt zeggen dat je namens iedereen spreekt. De protestantse kerk heeft uh, ruim 2 miljoen leden. En het is onmogelijk om een mening te ventileren... die door alle leden uh, gedragen wordt. Um, uh, ik geloof wel dat ik ervoor aangesteld ben. Uh, niet alleen ik trouwens. Uh, het hele bestuur van de protestantse kerk... Uh, dat wij ervoor voor zijn om een bijdrage te leveren aan het, aan het debat in de maatschappij. Maar deze uitlating, is die kort gesloten met andere mensen in het bestuur van de kerk... of is het op eigen initiatief? No, dit, nee, dit, deze is op eigen initiatief. Ja. Ja, dit is een column die ik zelf geschreven heb. Op persoonlijke en Waar ik ook zelf ook. de verantwoordelijkheid voor draag. Ja, en dus ja. niet namens ons drieën geschreven, namens Mietjan, Elsbeth en mij. Ik begrijp dat, dat u een <lacht> probleem, heeft, uh, probleem hebt met, uh, met de term. En uh, in dat opzicht kan ik ook niet zeggen dat die namens u geschreven is. <lacht> okay. Ook niet namens al die anderen. Uh, de, maar waarom, de, waarom doet u het als kerk wel? Want het is een heel politieke discussie. Waarom houdt u het niet gewoon bij God en bij de Bijbel? Ja, nee, maar ik denk dat dit over God en de Bijbel gaat. Ik ben blij dat u die vraag stelt. Want nou komen we inderdaad aan het inhoudelijke punt. Nou, kijk eens aan. Mijn grote probleem met, met, met, uh, met dit soort voorstellen is dat je mensen ermee afschrijft. Dat je, mensen, dat je van mensen zegt, uh, die functioneren niet... Uh, daar moet maar een oplossing voor gezocht worden. Die oplossing kan kennelijk niet in de stad zijn. Ik begrijp daar overigens best wat van, want de problemen zijn heel erg ja. groot. Ik zei al, ik ben blij dat ik, uh, dat ik uh, niet zulke mensen als buren heb... Um, maar op het moment dat je, um, je zo'n probleem signaleert... moet je er wat mee doen. Ja, maar er zullen veel PKR's zijn, die ook PVV stemmen. Die zijn er. Dat, ik ken de exacte getallen niet, maar daar zijn we onderzoeken naar gedaan. Dat is echt een redelijke groep. Die zullen denken, wat moet ik hiermee? Ik zit inderdaad tussen tuig mijn mij in de buurt. Ik ben hartstikke blij als ja. hier een tijdje weggaan. Nee, laat mij ook niet gezegd hebben dat er niet iets moet gebeuren. Want ik vind dat er grote problemen zijn. Zeker in bepaalde wijken in de grote steden. Ik denk ook... Uh, dat daar iets aan moet gebeuren en dat dat best stevige ingrepen mogen zijn. Maar daar heb je, toch politici, mezelf... daar heb je toch politici voor? Daar moeten dominees toch niet gaan doen? Nee, maar de dominee die begint uh, uh, uh, op zijn stoel te schuiven... als mensen worden afgeschreven. Want daar heeft de kerk wel iets over te zeggen. Ja. Ik vind ook niet dat ik, dat ik precies oplossingen hoef aan te dragen hoe het wel moet. Uh, daar wil ik overigens ook nog best over praten. Maar uh, het, gaat, het gaat er nu even om dat ik niet wil... en ik vind dat dat in de lijn van de, van de Bijbel ligt... Um, dat mensen worden afgeschreven. Als dat gebeurt, dan grijpt grijp de kerk in. Kijk, ik moest aan twee dingen uh, denken toen ik het las. Eén was waarom gebruikt hij in godsnaam die term. En de tweede is dat hij... Ergens... In godsnaam? Ja, want... Ja, in ja, ja, ja, godsnaam. Like. Ja. <laughs> ja. En waarom... Uh, en, en, en herinnert hij zich niet dat in de tijd toen Lubbers nog premier was... dat hij hetzelfde had voorgesteld. Kampementen had hij het over. Ja, ik herinner me dat ook. Uh, het is overigens zo lang geleden dat ik het niet meer scherp op voor de geest heb staan. Maar ik weet wel dat, dat, dat de, dat de toon toen toch wel heel anders was. Ik vind het woord tuigdorp echt iets heel anders dan... Uh, kampement, kampement, dat zit dichterbij. Concentratiekampen, qua nee, terminologie. Ik, nou, voor mij is de gevoelswaarde totaal anders. Zeker als je die, die tuigdorpen gaat vullen met schorrimorrie... Hmm. en je de mensen in, uh, nee, dat, in containers wilt. Ja, maar huisvesten. de kampementen van Lubbers dat waren ook geen lievertjes die daarin moesten. Nee, maar het gaat inderdaad natuurlijk ook om mensen die geen lievertjes zijn... Daar kan geen misverstand over bestaan. En de kerk wil ook absoluut niet soft zijn en zeggen... Uh, uh, laat het allemaal maar gebeuren, we kijken de andere kant op. Mm. Er moet echt ingegrepen worden. Bent u, niet maar tegen wel... de, bent u niet gewoon tegen de PVV? Toen zij 24 zetels haalden, was u geschokt, heeft u laten weten. Ja, ik ben tegen uh, geen enkele politieke partij. Maar u heeft van geen enkele andere partij gezegd... Wat dat u geschokt was door een verkiezingsoverwinning? Nee, uh, dat, had, dat had weer andere redenen... die overigens nog niet eens zo heel ver hier vandaan liggen. Um, maar dat had als reden... Um, uh, dat je een politieke partij uh, verkiest... Uh, 24 zetels in de Kamer... Um, waarvan niet alle... Um uh, standpunten hmm. Zich even, even goed uh, met de Bijbel kunnen verenigen. Ja, dat is toch een persoonlijke mening? Er zijn heel veel christenen die dat wel vinden. Die, er zitten een aantal beleidende christenen in die fractie in de Tweede Kamer. Ja, dat zal altijd een persoonlijke mening blijven. Uh, uh, ja. en dat is inderdaad maar waar moet ze... u dat dan wel zeggen als voorzitter van de Tweede kerk? Ja, je moet er altijd, altijd in wegen van, van wat je eigen mening is en waar je de kerk een, een dienst mee bewijst. Want als een politicus iets dom zegt, zeg je, ik stem de volgende keer niet meer op hem. Als je lid bent van uw kerk, moet je dan naar een andere kerk als je het niet met u eens bent? Nee, dan moet je het debat aangaan. En ik ben ook graag bereid om met iedereen die het met me oneens is... Dat, dat debat aan te gaan. Natuurlijk. Kijk, dat hebben we dan mooi gedaan en bereikt. Goed. We gaan het hebben over huiselijk geweld. Ernst Radius, goedemiddag, binnengekomen. Be beleidsmedewerker huiselijk geweld bij de MO-groep. We hebben u uitgenodigd omdat minister Opstel... te graag meer huisverboden wil gaan opleggen. Is dat een goed idee? Nou, op zich is het een, een goed idee, omdat we... We hebben gezien, sinds 2009 is de, de wet tijdelijk huisverbod ingevoerd. Sindsdien zijn er 5000 huisverboden uitgevaardigd. Dat is op een totaal van 200.000 eh, mogelijke vormen van mishandeling niet, misschien niet zoveel. Maar het is nogal een ingrijpende maatregel. Dat doe je niet zomaar. Dat kost veel inzet van mensen. Want wat houdt het in? Het houdt in dat uh, de pleger... Er wordt, er wordt dus huiselijk geweld geconstateerd in een gezin. Dat komt via de politie binnen of via het maatschappelijk werk. Uh, dat wordt doorgegeven aan de, aan de burgemeester. Omdat het een, een dusdanig ernstige uh, kwestie is. En vervolgens kan de burgemeester met de officier van justitie... een uh, tijdelijk huisverbod instellen. Dat betekent dat de pleger, man of vrouw... vaak is het man, meestal meestal man... Uh, man uh, uh, zeg maar tien dagen uit huis geplaatst wordt. En dat is bedoeld om rust te creëren in het gezin de crisissituatie direct aan te pakken. Want er is echt sprake van huiselijk geweld. En daarom wordt dat verbod ingesteld. Ja. Met de bedoeling om dan in die tien dagen... onder, een, onder regie zeg maar, van het steunpunt huiselijk geweld... Uh, de hulpverlening op te zetten. Ja. Want eigenlijk willen ze allemaal hulp. Ook de plegers. Dat is ook wel duidelijk geworden dat plegers zelf ook graag dan ja. eigenlijk hulp willen hebben. U zei net, 200.000 gevallen van huiselijk geweld per jaar. Wat valt daar eigenlijk allemaal onder? Nou, dat is een beetje een heel grof getal. Want daar, valt dus ook, daar kunnen ook vormen van kindermishandelingen onder vallen. Uh, huiselijk geweld, kindermishandeling... Ja, dat zijn verschillende vormen van mishandeling. Oh. Maar zo ene keer is het voor volwassenen... de andere keer voor kinderen. Ja, en in wat voor gevallen wordt zo'n uithuisplaatsing dan? Uh, dat zit hem dus van? op het gebied van huiselijk geweld. Dus uh, uh, geweld tegen bijvoorbeeld de vrouw, de echtgenoot. Ja, dat kan van alles zijn. Hè. Slaan, bedreigen enzovoort. Enzo. Dat kunnen vreselijke dingen zijn natuurlijk. Mm -hmm. Uh, maar het, het gaat wel om ernstige gevallen. Hè. Het gaat niet om zomaar een ruzie. Nee. Ik bedoel dat, uh, er Daar niet... ja, moet echt iets aan de hand zijn. Nou, die mannen moeten dan tien dagen het huis uit. Uh, waar moeten ze dan bijvoorbeeld naartoe? Nou, dat, dat ligt er een beetje aan hoe de gemeente het heeft georganiseerd. Want het is ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Soms hebben gemeentes daar pensioens uh, voor afgehuurd, zeg maar. Soms wordt gewoon van de pleger zelf gevraagd: je moet zelf. Uh, onderdak zoeken. Kijk, in grotere steden waar het veel meer gebeurt, kun je je voorstellen dat de gemeente er iets voor regelt. Uh, ja, in een kleinere gemeente komt het misschien twee keer per jaar voor. Ik noem maar wat bij wijze van spreken. Dan ga je daar niet een apart uh, pensioen nou. voor inhuren. Dus dat hangt erg af van de gemeente. En werkt het? Uh, op zich, het, het, het uit huis zetten werkt. Want dat betekent dat de pleger en het gezin uh, wel openstaan voor hulpverlening. Uh, en de coördinatie. Ja, de pleger moet ermee instemmen? Uh, ja, de pleger, dat ligt eraan. Als die al strafrechtelijk wordt vervolgd, soms loopt er al een strafrechtelijke procedure tegen de pleger, dan is die verplicht hulp te aanvaarden. Maar loopt er nog geen strafrechtelijke kwestie, want dat hoeft niet bij huiselijk geweld, uh -huh. uh, dan is het vrijwilligers, vrijwillig. Maar het blijkt wel dat die pleger, uh, die schrikt enorm, want hij wordt het huis uitgezet van zichzelf, van, zichzelf, van zijn daden. Vaak is er ook alcohol in het spel. Hè? Vaak in het weekend, s'avonds, alcohol, uh, andere verslavingsvormen, zeg maar. Dus die pleger die voelt wel van, ja, dit is echt verkeerd. Dit nou. is echt niet goed geweest. Dus het is een moment om ook hulpverlening aan te bieden. Daar hoorden wij ook wel dat er wel heel erg veel organisaties vervolgens betrokken zijn bij zo'n traject. Hè? De politie, de reclassering, adviespunt, meldpunt, kindermishandeling. Uh, is er wel coördinatie dan op zo'n nou. moment? Ja, wat op zich uh, goed geregeld is binnen deze wet, die wet tijdelijk huisverbod... is dat er binnen tien dagen een goede vorm van coördinatie is. De steunpunten huiselijk geweld, hè, die, we hebben zo'n 35 steunpunten in het land... huiselijk geweld, die coördineren dat meestal. En dat is het goed, want iedereen kent elkaar en iedereen weet wat men moet doen. Mm -hmm. Het probleem zit hem eigenlijk na die tien dagen. Want in die tien, eerste tien dagen dan komt iedereen... en dan wordt alles geregeld, alles wordt opgestart... Maar als bijvoorbeeld iemand uh, ook een, een, een verslavingsprobleem heeft, een drangsverslaving, en die moet naar een kliniek of die moet hè, ambulante hulp krijgen of weet ik veel, dan komt het pas na die tien dagen. En dan zie je vaak dat het stokt, omdat er mm. wachtlijsten zijn bijvoorbeeld. Ja. Maar dan, dan wordt er dus even heel daadkrachtig opgetreden in die tien dagen en vervolgens moet ik dan eigenlijk zeggen dat mensen dan vaak wel weer aan hun lot worden nou, overgelaten? Die, dat risico lopen we of wel. Of we ja. drinken in de bureaucratie. Ja, dat, dat, klinkt dat, het een beetje ja dat zijn wel de risico's die we op dit moment lopen. En we hebben vanuit de MO-groep Welzijn, de Maatschappelijke Dienstverlening, ook gezegd: van kijk, nou eens goed na die periode van 10 dagen. Want op zich hebben we nu een systeem wat op. He, op zich goed werkt, iedereen is erbij betrokken, maar dan moet je het ook afmaken. Mm. Nu, zegt, nu zegt de minister, ik wil het uitbreiden, ik wil dat het vaker wordt opgelegd... maar ja. als ik u beluister, bent u eigenlijk nog maar net bezig om uit te vinden hoe het werkt. Is dat dan eigenlijk wel een goed idee? Nou, kijk, het idee van zichzelf is wel goed, maar je, als je dat wilt... moet je natuurlijk wel de benodigde capaciteit ervoor hebben om het op te vangen. Ja, en ook maar, het vast te stellen lijkt me. Ik bedoel, als, als ik bel, ik ben geslagen door mijn vrouw, wordt zij dan meteen uit huis gezet? Nee, bij de uithuizzetting moet het daadwerkelijk, hè, er moet daadwerkelijk een actuele situatie zijn... dat bijvoorbeeld de politie wordt gebeld, de buren bellen, de politie, enzovoort, enzovoort. Maar dan is het nog niet bewezen dat het ook echt gebeurd is, lijkt me. Of, of speelt dat allemaal niet zo? Nee, maar er komt een officier van justitie, die, gaat, uh, die komt ook langs. En er, worden, er wordt een onderzoek ingesteld, en op basis van dat onderzoek wordt dan een voordracht gedaan aan de burgemeester. En dat gaat allemaal heel snel. Dat, dat, dat moet ook binnen, ik meen, binnen 24 uur dan gebeuren. Ja. Even los ervan. Ja. Maar u heeft wel gelijk dat het moeilijker is... om het bij kindermishandeling te constateren. Omdat kinderen natuurlijk meestal niet zelf uh, melding maken. Dat gaat altijd via via. Nee, want dat is ook het pleidooi om kindermishandeling... daar ook onder te laten vallen. Als ook een reden te laten zijn om uit huis ja. aan te vragen. Dat is maar, nu nog niet het geval. Nee. Nou, dat is niet helemaal waar. Want wat wordt onder kindermishandeling verstaan? Niet alleen het mishandelen van kinderen... maar ook het getuigen zijn van mishandeling. Hmm. Dus als een kind ziet dat een vader zijn moeder... Hè, op een brute manier slaat, enzovoort, enzovoort... is dat ook een vorm van kindermishandeling. Hmm. En dat kan ook leiden tot uithuiszetting. Ja, en wat vindt u daarvan? Nou, op zich lijkt me dat een goede kwestie als dat inderdaad het geval is. Ik denk alleen dat in de meeste gevallen uh, van een huisuitzetting... er eigenlijk al sprake is van kindermishandeling door dat getuigen zijn. Dus uh, ik weet alleen niet of je als het puur om kindermishandeling gaat... of je dan een enorme toename daarvan krijgt... omdat je niet directe meldingen krijgt. Hm. De, de meeste meldingen van kindermishandeling lopen via via. Die lopen via een onderwijzer of, ja, een, of een huisarts. Niet het kind zelf. Dat niet het bellen. kind zelf. Dus dat is wel een, zeg maar een complicerende factor ja. daarin. Het, het zal er allemaal voor zorgen, dit pleidooi van de minister... dat er uh, dus hm. meer vaker tot uithuisplaatsing over zal gaan. Ik heb van u nog niet begrepen of het nu al zo functioneert... dat dat inderdaad ook een goed idee is, dat het, dat het aantal gaat toenemen. Kan de sector dat aan? Nou, dat is een serieuze vraag die we moeten onderzoeken. En die moeten wij zeker ja, naar onze achterban onderzoeken... van zouden jullie dat aankunnen? Ja, wat denkt Hij, u? Nou, één voorwaarde er is, dat is op zich wel goed. Er komt een nieuwe wet. Dat is de wet meldcode en kindermishandeling. Die moet in 2011 ingaan. En wij hopen ook dat die zo snel mogelijk ingaat. Want daarin wordt ook gezegd, uh, het meldpunt kindermishandeling moet gaan samenwerken met het steunpunt huiselijk geweld. En dat is een voorwaarde om dit tot een succes te laten zijn. Want de meeste meldingen van kindermishandeling die komen via het AMK, zoals ja. dat heet, het algemeen meldpunt kindermishandeling. Maar voordat je dan een huisuitzending kunt plaatsen, ja, moet je die weer eerst contact opnemen met het steunpunt. Klinkt als een enorm bureaucratisch gebeuren ja, dit. Ja, nou daarom... Kan, het kan, het niet kan dat niet anders? Nou, dan zou je dus... moet je dus En dat is ook wel het, het idee achter de wet meldcode... dat AMK, zoals dat dan heet... Ja, en het steunpunt huiselijk geweld meer gaan samenwerken. En je kunt je bedenken dat op den duur... Uh, dat misschien dan wel één meldpunt zou kunnen worden. Ja, dat lijkt me voor iedereen inderdaad wel beter... als ik dat zo beluister bij u. Um, u heeft al wat ervaring met, met, met hoe het werkt. U zegt net, de eerste tien dagen loopt wel goed... maar daarna verzandt het nog wel eens... Um, Wordt daar al aan gewerkt om dat te verbeteren? En, uh, er vindt nu een, uh, een, zeg maar een eerste evaluatie plaats van de wet. En daar wordt natuurlijk gevraagd van hoe werkt die nou? En wij hebben zelf onder onze leden zeg maar, een, een, een quickscan uitgezet van wat is nou een knelpunt? Nou, een van de meest duidelijke knelpunten, dat is die hulpverlening na tien dagen. En uh, wat u zegt, uh, uh, alleen uh, plegers die in, in een strafrechtelijke vervolging zitten, die moeten het doen. Maar die vrijwilligheid na die tien dagen neemt ook heel snel af bij mensen. Want, Want dan... dan is het alweer wat weggezakt. Na de eerste schrik. De eerste schrik. En na heeft tien al... dagen mag je er weer naar huis, of niet? Dan ja, dat kan, tenzij de burgemeester er een verlenging aan doet... omdat de situatie nog ernstig blijft. En hoe meet, en kan... je, hoe meet je dat? Dan zegt, dan zegt hij, ik ben nog steeds boos op mevrouw van der zon. Ja, dat wordt, eh, op die manier wordt dat vastgesteld van... van ja, hoe staat de pleger er tegenover... maar hoe staat hij vooral eh, tegenover de hulpverlening. Hmm. Nou ja. Als iemand voortdurend en zegt, dat is onzin... want mevrouw heeft dit of dit... Nou ja, dan kan, er gezegd worden, kan de burgemeester zeggen... Van, nou ja, dit is te ernstig, dit verlengen we. Ja, de, de VVD en de PVV willen een meldplicht... Uh, als het gaat om die kindermishandeling, waar u het ook al eerder over had. Uh, maar als ik u beluister, hebben we meer een probleem met bureaucratie dan met meldingen. Hey, wat, wat, wat hebben we aan meldingen als we volgens de verschillende instanties niet goed met elkaar samenwerken. Heeft u eigenlijk wel iets aan de, dit soort politieke pleidooien, vroeg ik me af? Nou, de, de, de meldplicht zoals de, de VVD en de PVV, meen ik, dat naar voren hebben gebracht... daar zijn we tegen. Wat is dat precies? Wat wat? Wie meldt wat? Nou, verplicht? De, de meldplicht, daar bedoelen ze mee van dat uh, elke, zeg maar, uh, professional... Uh, en dan bedoel je een onderwijzer, een maatschappelijk werker... een ouderen, een jongere werker, verplicht wordt om uh, huiselijk geweld te melden als hij dat signaleert. Okay. Dus dan moet je het melden. En waarom bent u dat tegen? Dat klinkt wel logisch. Ja, het klinkt in eerste instantie logisch. Maar we hebben gezien in het buitenland... want in het buitenland is er al veel meer ervaring op gedaan... dat wat je ziet is namelijk dat je de tegenovergestelde effect krijgt... namelijk elke professional, onderwijzer, verpleegkundige, noem maar op... die is bang om vervolgd te worden als hij het niet meldt. Dus wat ga je doen? Je Heel gaat melden. Terwijl... Je gaat alles melden met als gevolg enorme capaciteitsprobleem. Want het moet allemaal netjes en goed verwerkt worden natuurlijk, elke melding. Dus je schiet daar eigenlijk niks mee op, want je krijgt een, een startvloed aan verkeerde meldingen. Mm. Wij zeggen je kunt veel beter een meldcode verplicht stellen voor elke organisatie. Dat is niet alleen een papiertje dat je weet hoe je moet werken, maar ook dat de organisatie zijn personeel heeft opgeleid... Uh, ervoor zorgt dat iedereen weet hoe het werkt en dat je het ook doet als het nodig is. En het belangrijkste daarin is dat een professional, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, weet dat als hij het doet, dat hij dan uh, beschermd is door zijn werkgever. Dat hij niet juridisch vervolgd kan worden uh, op basis van zijn melding. Want dat speelt natuurlijk altijd wel mee bij mensen. Even nog terug naar dat voorstel van, uh, van minister Opstelten. Um, ja. Gaat dat uitgevoerd worden op korte termijn of is het een proefballon? Nou, mijn indruk is dat hij het uh, naar voren heeft gebracht... in verband met de totstandkoming van die, de wet meldcode en kindermishandeling. En dat hij dit onderdeel daar nog eens even aan wil toevoegen. En wij wilden daar best met hem uh, over in discussie... maar dan moeten we wel ruimte krijgen natuurlijk... Om, om daar daadwerkelijk over te spreken en ook de gevolgen ervan te overzien. Goed. Want het zit hem vooral in capaciteit. Ja. Dank voor dit moment. Na het nieuws van half drie gaan we aan deze tafel verder praten met Sabine Keunig en Oer Jurukel. Over een documentaire over de Alevite, een stroming binnen de islam. Mientjan Faber geeft zijn visie op de gebeurtenissen in Egypte en omgeving. Uh, hier zijn ook nog te gast Peter Verhoef en Enstradius. Waar we afscheid van nemen, want u moet alweer weg. Fijn dat u er was. Dank voor uw komst. Over twee uur begint het Radio 1 Journaal. Lucella Carasso, jullie hebben ook vandaag weer een luisteraarsvraag. Zeker, en die gaat over Egypte vandaag. Het Tragierplein is nog niet leeg, maar de auto's rijden er wel weer. En het lijkt erop dat het normale leven in Egypte langzaam weer op, kan, eh, op gang komt. Het negatief reisadvies is zojuist iets versoepeld voor het land. Touroperators verkennen ook alweer de mogelijkheden om daar naartoe te gaan. En aan de luisteraarsvraag vandaag, durft u weer naar Egypte op vakantie? Waarom wel of waarom niet? En uw reactie kunt u kwijt op ons webblog via nos.nl of via Twitter, en apestaartje NOS Radio 1. En dan uh, zo na half vijf in het Radio 1 journaal, dan zijn die reacties te horen Thijs. Dankjewel Lucella, daar gaan we naar luisteren. Het nieuws van half drie, daar is het nu tijd voor. Onno de Wit. Radio 1, het NOS journaal. Een vrouw van 62 uit Harlingen is zwanger van haar eerste kind. Ze heeft een behandeling ondergaan bij een vruchtbaarheidskliniek in Italië. Het kind wordt in april verwacht. De vrouw wil tot de geboorte niet in de openbaarheid treden. De anti-regeringsbetogers zijn nog maar net weg... of er wordt alweer gedemonstreerd op het Tahrirplein in Cairo. Dit keer gaat het om meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Nu Mubarak weg is, durven mensen eindelijk op te komen voor hun rechten, zeggen waarnemers. President Obama heeft ambitieuze plannen om het recordtekort op de begroting weg te werken. Dit jaar staat de VS naar verwachting 1650 miljard dollar in het rood. Over vier jaar moet dat zijn teruggebracht naar zo'n 45 miljard. Dat kan door de terugtrekking uit Irak, bezuinigingen en hogere belastingen, al dus Obama. En de Indiase minister van Buitenlandse Zaken heeft dit weekend bij de VN per ongeluk minutenlang een toespraak van zijn Portugese collega voorgelezen. De Indiase oppositie is verbijsterd en wil dat hij aftreedt. De minister pijnt daar niet over. Een begrijpelijke fout, zegt hij, want de toespraken bij de VN lijken nogal op elkaar. En dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie op de A10-ringwest naar Zaanstad. Daar, staat twee kilometer, uh, daar is twee kilometer lang stilstaan voor de Koentunnel. En op de A28 naar Amersfoort nog steeds twee kilometer file... door het ongeluk met de vrachtwagens eerder vandaag. Er zijn er nog steeds twee rijstroken dicht. Het gaat om drie uur weer open, na verwachting. Verkeer naar Utrecht kan beter omrijden via Hilversum, de A1 en de A27. Radio 1, dit is de dag... Luister luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Sabine Keuning en Oeko Juriko over een documentaire over de Alevieten, een stroming binnen de islam... Mientjab Faber over Egypte en Peter Verhoef van de PKN over de tuigdorpen. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD... of stuurt u een mail naar dag@eo.nl. Alevitisme, alevitisme is dus eigenlijk een levenswijze, toch? Dan geloof ik meer in die levenswijze dan in de geloofwijze. Ja, jij gelooft zelf ook wel daarin, maar dat wil je niet toegeven. Ah, waar slaat dat nou om? Ja, Sabine Keunig en oer Jurukel. Is dit uh, typisch alevitisch wat we hier horen? Um, ja, ik denk zeker voor, uh, voor de wat jongere generatie... Um, nou niet speciaal dat, maar wat, wat wel typisch is, is dat zij... Um, uh, zeer met elkaar in gesprek zijn... dat er fascinerende, gepassioneerde discussies worden gevoerd... over wat alevitisme werkelijk is. Hoe men als alevit in het leven staat en wat het werkelijk betekent. En um, daar, zijn de, daar zijn de meningen nogal zeer over verdeeld. Ja. Oer, noem jij jezelf alevit? Uh, ja, daar, daar ligt een discussie in. Ik, ik vind van niet. Uh, want ik, ben totaal, ik voer niks uit. Maar ja, anderen zeggen weer wel. Sommigen zeggen je wordt als aluïet geboren. En ik, ik ga uiteindelijk dat wel eens niet het een spelletje ga ik niet aan. Ik ben gewoon wie ik ben. En als iemand tegen me aankijkt van je bent een aluïet, dan neem ik dat aan. En ja, natuurlijk, mijn roots liggen er wel in. En als want, iemand... want jouw ouders zijn het? Ja, mijn ouders zijn het. Mijn rest van mijn familie ook eigenlijk. Dus, en de vraag is dan alleen of dat via geboorte wordt overgedragen. Of dat je er iets voor moet doen? Ja, ik denk dat je er wel echt in moet gaan verdiepen hoe je iets wordt. Je kan ook moeilijk zeggen: ik ben een moslim of ik ben een christelijke zonder echt wat er wat aan te doen dan ben je het gewoon niet. Ik doel... Ja, het is gewoon lastig. Nou ja, van moslims zeggen ze vaak, dat ben je en dat blijft je, je hele leven. Nee, ik, uh, ik vind dat niet. Als je een moslim wil zijn, een echte moslim... dan heb je die vijf zeilen waar je aan moet voldoen. en Zoals het uh, uh, zorgen voor minder bedoelden... Uh, naar de Hajj gaan, naar Mekka bijvoorbeeld, ja. te ronden doen. En jij ja, zegt, als je Ramad dat niet dan, doet, dan hoor je dan je dan, ben je dan ben je het eigenlijk niet. Nee, en jij doet niks aan je alevitisme? Uh, in, in, in praktische zin niet, maar ik ben wel actief in de vereniging... en ik, zorg wel voor, ik ben wel be, actief bezig met mijn eigen gemeenschap... en daarom ook de probeer andere gemeenschappen... En ja, dan betrekken. wordt het weer een grensgeval. Dan wordt het weer een grensgeval, inderdaad. Dus het is heel moeilijk te zeggen. Maar... Sabine is hij naar de um, Ik denk het wel, eigenlijk. Omdat hij. <laughs> <laughs> maar hij, hij moet het vooral zelf weten, natuurlijk. Maar, maar ik, ik heb. Ik, ik... Ik heb hem leren kennen als, als, uh, als zeer actief lid van die gemeenschap. Maar dus, wat is het nou, alafiet zijn? Ja, kijk, daar durf ik persoonlijk geen uitspraak over te doen. Ik kan jullie wel vertellen wat ik daarover heb gehoord. Het is een variant van de islam? Um, veel mensen zeggen dat, dat het een variant van de islam is. En veel alafieten voelen zich ook als moslims, want ze geloven in Allah. Ze respecteren de Koran. Um, maar als je naar de, zeg maar, van de buitenkant kijkt dan zie je dat Alewiten geen moskeeën bouwen, ook niet naar de moskee gaan. Ze, ga, ze houden geen ramadan, ze gaan niet naar Mekka. De meeste vrouwen houden, eh, dragen geen hoofddoeken. Ze hebben ook geen alcoholverbod. En ze zeggen het belangrijkste boek om te lezen is de mens. Dus het goddelijke licht in de mens voor hen. Dat is dan alweer de binnenkant, is de filosofie. Dus daaraan, ze houden zich dus niet aan een aantal nogal belangrijke regels... Van, de, van wat wij in het algemeen als islam beschouwen. En daarom zijn er ook veel... Al wat orthodoxere moslims, die zeggen... jullie zijn helemaal geen moslims. Nee. Hoeveel zijn er in Nederland? Er zijn geen exacte cijfers beschikbaar... maar de schattingen zeggen dat het ongeveer een derde... van alle uh, Turkse Nederlanders is. Uh, en dat zijn ongeveer 100.000 mensen. Het uh, zijn er 100.000 Turkse Nederlanders of 300.000? Nee, 100.000 Aleviten. 100.000 Aleviten, om ja. en nabij. En ze komen ja. wel samen, dus ze gaan niet naar de moskee. Ze hebben wel bijeenkomsten? Ja, ze hebben... Um, ze uh, ze hebben dus eigenlijk geen, geen... Ze hebben verenigingen gesticht en niet uh, godshuizen, zeg maar. Zij noemen dat gemhuis En het jam is een rituele bijeenkomst... die zij nou ja, in het geval van de gemeenschap in Deventer één keer per jaar houden. En uh, voor de rest wordt dit, uh, voor dit gebouw gebruikt als... Um, als een plek van bijeenkomst. Er zijn poëzie, er wordt muziek gemaakt. Men zit samen in een café en uh, dat soort... Uh... Want kom jij wel bij dat soort bijeenkomsten, uh, Ik kom uh, bijvoorbeeld bij de jam. Uh, ik kom daar persoonlijk niet heel vaak. Ik ben daar vorig jaar, dus uh, ik, ja, ik, ik wou er altijd wel een keer heen. En vorig jaar bood ik een gelegenheid aan... Uh, onder leiding ook van een documentaire van, uh, van Sabine, zeg maar... om daarheen te gaan. Ja, want dus ik, dat... heb jou, ik heb die documentaire gezien. En jij loopt daar wel tussendoor, ik, allerlei uh, dansjes te yeah, maken. Ja, en ja, zo. ja ik doe ik dus zeg maar, ja, of officieel mag je dat niet echt een dans noemen. Het oh. is meer een spirituele gebeurtenis, maar Excuse. voor het volksgemak nee maakt niet uit. voor het volksgemak noemen we het gewoon een dans want het is gewoon heel simpel, dat gaat ook makkelijker en, ja, bedoel, en ik dans zelf ook, ik doe een Turks volksdans dus ik had zoiets van ja kijk, bedoel, als ik daar toch ben en ik participeer enigszins mee dan wil, ik, dan wil ik ook wel iets doen en dan kan ik dat het beste doen, want het ligt het dichtst bij mijn aard want het het... Keek, je keek er wel bij, alsof je het serieus deed nee, ja, je kan er moeilijk bij gaan lachen je moet het, zeg maar, je moet het wel even gaan voelen je, je luisteren naar de tekst en voor mij was het vooral, ja, de tekst is al best moeilijk en wat moeilijke Turks, dat is voor mij wel heel moeilijk om te begrijpen, dus dan probeer je het enigszins mee te krijgen. Uh, plus, ja, er hangt een bepaalde gemoedstoestand... Of een gevoel, zeg maar, dat iedereen... is dus toch wel een beetje diep bezonken en heel serieus. En dan ga je er, ja, of je nou wil of niet... je gaat toch automatisch mee. Je kan niet iemand lacherig aankijken... want dat gaat toch niet. Nee. Uh, maar heeft het waarde voor je of nog niet... Uh, niet in directe zin. Kijk, ik bedoel, ik wou het gewoon zien wat er ging gebeuren. Het is gewoon ervaring en zo zie ik het. Ik maar zoals ik zie ook heel veel opa's en oma's daar. Ik bedoel, mijn moeder en mijn oma's en die gaan ook altijd. En die, hebben daar, die hechten daar wel een waarde aan. En ik, ik zie het grote geheel, zie ik ook wel de verzoening van mensen die daar bij elkaar komen en dergelijke. Ja. Dat vind ik allemaal heel mooi. En wat dat betreft, dat, die waarde heeft het wel. Vrouw Keuning, wat heeft het voor waarde voor een wat oudere generatie dan, dat, dat, dat alevitisme? Is het een soort gezelligheidsvereniging? Of er zit ook een spirituele component aan, hoor ik net. Wat, wat, wat, wat is het? U, u, u bedoelt het alevitisme als geheel? Ja, bijvoorbeeld voor de, voor de moeder en de oma. Ik denk voor de moeder en de... De moeder durf ik niet echt te zeggen, want die ken ik niet zo goed. Maar ik denk de oudere generatie in het algemeen, zij zijn juist degene voor wie, het, voor wie de spirituele betekenis heel erg groot is. En die zich ook... De meeste van hun, of bijna iedereen die ik van de oudere generatie heb gesproken, ziet zich duidelijk als moslim, zou daar nooit aan twijfelen. Ja. Dus, dat, uh... dus In... het is echt godsdienst dan. Dat ja. is godsdienst. Ja, ja maar, dan, maar dan moet je dus afvragen: van ja, kijk, bedoel, je noemt het wel godsdienst, maar uiteindelijk, bedoel, hoe het Alevitisme is ontstaan, tenminste wat ik ervan weet en zoals ik het ken, is het uiteindelijk een beweging, geweest, een bewegingsgroep, een levenswijze. En later heeft zich dit allemaal verwezen met andere. Uh, godsdiensten en dergelijke, zoals de soevistische, met uh, Hadji bijvoorbeeld, is er eigenlijk daarmee zich verweven, maar ook alle uh, de shiitische en uh, de ja, dan de, de soenitische de, een aantal elementen zijn allemaal bij elkaar gekomen van, ja. en ja, ik bedoel, nou wat ik heb begrepen altijd en wat ik heb ook heb geleerd, is dat in die landen, zeg maar, vroeger ook een druk van de islam stond van de moslims, zeg maar, van je moet het zijn je moet het erkennen, dus je gaat erin mee, dus uiteindelijk kreeg je eigenlijk de mes op de keel gedrukt, nee, niet letterlijk misschien ook wel, dat durf ik niet uh, durf ja. geen uitspraak over te doen, maar uh, van, je erkent het, en het is Alawiten worden ook vaak als ketters gezien. Ja. En ja, wat zijn ketters? Dat zijn afvallige, zijn ongelovigen uiteindelijk. En ze zijn dus ook wel vervolgd in het verleden, in moslimlanden. Ja, heel ja. erg hard. Miet-Jan? Ja. En omgekeerd zou ik erbij zeggen. Want de, de grootste Alephitische boeven die ik ken, die wonen in Damaskus. Die regering, dat is een Alefitische regering. Syrië. Ja, dat is Syrië. En, en daar, die laten weinig ruimte voor, in, voor individuen over in de samenleving. Maar is dat een kritiekpunt in jullie gemeenschap, die Syrische regering? Hebben jullie een politieke taak in de wereld... Uh, nee. Als gemeenschap of niet? Nou, eigenlijk niet echt. Ik, tenminste, ik vind van niet. Maar ik bedoel, er worden ook anders die wat politiek actief... worden. in Turkije is het een heel politiek actief onderwerp. Laten we daar gewoon die onderdrukkingen en zo. En er wordt niet direct naar Syrië gekeken. Maar ik hou me eerlijk gezegd ook niet echt mee bezig. Uh, ik bekijk meer vanuit het punt hier. En ik bedoel, mijn punt vanuit Nederland is dan ook zeg maar... U heeft het dan over onderdrukking hier. Wij leven van een bepaalde onderdrukking van onbekendheid. En overeen kan worden geschoren met bevolkingsgroepen... waarvan ik mijn ja, gezamenlijke samenhang niet mee zie. Nee, maar jou, jou, jou, jouw hele familie, die woont daar gins. Ja. In Turkije, denk In ik. Turkije. Ja. Worden die onderdrukt? Uh, op dit moment niet meer. Kijk, hebben eigen, maar ze hebben wel, voor, mijn moeder is bijvoorbeeld, uh, die is naar de middelbare school gegaan, en die moest verplicht de Koran lezen en in het Arabisch. Zij kon geen Arabisch, maar het was wel een wet en regelgeving. Nou, zoals we dan kennen, zeg maar, had je uh, Moestafakema altijd natuurlijk, die heeft gezegd, uh, uh, hoe heet dat? Uh, religie en staat wordt gescheiden. Ja. Maar als je dan, dan kijkt, wat er vaak, dus uh, vaak dus wel gebeurt, wat in een statelijk gebouw, openbare gebouwen, wordt wel religie doorgevoerd. Ja. Dus je wordt wel onderdrukt. En ik heb ook van andere kennis- en familieleden begrepen. dat dat ze toch flink werden onderdrukt. Ik bedoel, er staan niet zomaar twee wachters voor de deur... Nee. als er een jam is om in de gaten te houden van... komt drie maanden langs of niet. Er wordt ook niet zomaar door mensen gewoon op de grond gelegen... als er met kogels wordt geschoten. Sabine, weet jij hoe dat in Syrië zit? Is dat een nee, andere nee, van variant Syriën, van de Aleviten? Ik, ik, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik van de Syrische variant niks weet. Okay. Wat ik wel heb begrepen is dat de Aleviten in Turkije... zich altijd sterk hebben gemaakt voor een seculiere samenleving. Daar nou ook voor gestreden, daar nou ook voor vervolgd zijn. En dat zij... Vooral in de jaren tachtig dan, die jongeren toen, die zich een beetje hebben afgewend van de religie, meer aan de kant van de linkse politiek zijn gaan staan, mm. van de communisten. Oké, okay. uh, ik wil weer even terug naar de documentaire, okay. want we hebben niet goed. heel veel tijd meer. Wat daarin opvalt, is dat er een hele grote kloof is tussen de ouderen en de jongeren. Laten we even naar een stukje luisteren. De communicatie tussen de jongeren en de deden, want, uh, dus is dit uh, nog een redelijk... Uh, kloof, aardige kloof. Ja. Ik snap het niet. En mijn oma bijvoorbeeld, die is net zo oud... maar die kan dingen veel beter uitleggen dan zo'n derde hier. Alsof het zeg maar, per se moet dat ze het doen. En niet dit, het, is, het gevoel is er niet. Ja, de derde, dat is de, de, de geestelijke leider, zeg maar. De imam, de pastoren, hoe je hem ook noemt. Ja. Ja. Ja. Uh, heeft hij invloed op jou? Uh, hij heeft geen directe invloed op mij totaal. En op je oma? Ook niet. Mijn oma die is zelf een dochter van de derde... Ja, goed. Dat ja, is een goede ze... reden om er niet naar te luisteren. Ja, ze, precies. Het wordt van man op man doorgegeven. Dus zeg maar, een directe, direct, directe afstammeling moet je zijn. Uh, ja, nou, mijn oma is dan een vrouw, dus dat gaat ja. dan niet. Maar die, heeft dus, die legt het ook allemaal anders uit. En, uh... Ja, want jij, er zit ook een fragment in dat jij met haar praat. Je hebt ja. een soort interview met haar en je zegt dan eigenlijk: Ik geloof niet meer. Uh, en dan zegt zij: Je, wel nog, je gelooft nog wel. Ja, en dat is, uh, dat is een beetje het oude culturele. Nog, zij voert het nog wel door van je bent zo geboren en je bent het. Alleen je beseft het niet. Ik bedoel, je, je doet heel veel dingen in je leven zeg maar, die eigenlijk overeenkomen met wat alle wieten moeten doen. Je moet tol tol tolerant zijn, de democratie uh, samen en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En dat voer ik wel door. Ja. Dus eigenlijk zijn het gewoon de maatschappelijke normen en waarden die ik voor mezelf heb. Ja. Die, die staan ook centraal in het allewitisme. Plus ik doe aan muziek en dans en, dat, en daar wordt heel veel in doorgegeven. Heel veel boodschappen worden via muziek ja. en dans doorgegeven. Meneer, het je een kunnen vergelijken met vrijzinnige christenen? O, daar zit ik eigenlijk net over te denken. Maar ik vind het vreselijk moeilijk om, er, om, om het in de, in, de, in de vingers te krijgen. Want uh, Alevieten uh, zelf willen maar moeizaam zeggen wie ze zijn. Uh, anderen moeten het zeggen, maar die blijken het ook moeilijk te vinden. Ik hoor grote verschillen tussen Turkije en uh, uh, Syrië. Ja. Uh, ja, dat zou ik niet zomaar uh, op één hoop willen gooien... met vrijzinnigheid uh, binnen de. Nee, Mevrouw kist. Zou je die vergelijking kunnen maken of zegt u van dat weet ik niet... Dat durf ik ook niet te doen. Ik weet wel dat de meeste alawieten wel heel vrijzinnig denken. En dat ze zeggen, kijk, allebei respecteren alle religies. En wij, wij, wij, wij vinden alle religies uh, gelijkwaardig. En um, uh, dat, soort, dat soort dingen allemaal. Maar ja. ik, ik durf daar ook geen... Uh, er zitten wel een paar overeenkomsten. Ja, die hoor ik ja, ook. Denk een bepaalde ik vrijheid, ja, denk ik een bepaald liberalisme, die ja, hoor zeker. ik inderdaad in wel. Dat ook jullie dat kan je oplevert, niet, uh, deze documentaire. Uh, nou ja in eerste oh, ja, weer, ja weer. Nou, ik, ik wil eigenlijk dat het, dat eigenlijk discussie wordt opgeroepen en eigenlijk ook mensen bij elkaar komen kijk die onderdrukking heeft ook zijn gevolg gehad dat er niet één duidig boek is waarvan je kan zeggen van hier, hier staat taluitisme en daardoor is het altijd mond op mond doorgegeven en daardoor is het ook in de muziek in bijvoorbeeld de sas bijvoorbeeld uh, is gewoon een belangrijk instrument daar wordt zo zoveel liederen in verplaatst maar daar zit gewoon een boodschap in ja. en zo is het eigenlijk verplaatst het is gewoon mond op mond via muziek en dansen is, is de informatie doorgegeven en daarom moet eigenlijk nog meer de discussie opzien te laaien, zeg maar op, opzien te aanzetten aanzien te wakkeren en daar moet over gesproken worden. Wie ja, zijn we? Wat is, wat is uw bedoeling, Sabine Keunig? Ja, nou ja, kijk, toen ik, toen ik voor het eerst hierover hoorde, toen het, dit project aan mij werd voorgesteld, was ik eigenlijk heel erg verbaasd dat er zo'n grote groep van vrijzinnige moslims bestaat in Nederland, waar wij niks over weten, ondanks dat we hier zo'n scherpe discussie over islam voeren. En ik vind wel dat zij onderdeel van deze discussie moeten zijn. Dat dus we is het goed om ze een keer te laten zien? Ja, ja. dat uh, denk ik wel. Te zien aanstaande donderdagavond om vijf voor elf op Nederland 2, als ik het wel heb. Zeg Klopt, ik het goed? bij ja? Holland ook. Bij Holland ook. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteke.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 Just take one last look all right. around yeah, in every place feels like a familiar time and i Reiter en Johnson met free. Wie had ze gedacht Wereldweek de rust in Egypte die lijkt redelijk hersteld, maar de omliggende landen, daar blijft het ook wel onrustig. Protesten in Jemen, Algerije, en ondertussen wordt er vooral door Israël met argusogen gekeken naar wie het voor het zeggen krijgt in Egypte. Reden genoeg om met Mientjan Faber daarover te gaan praten. Mientjan, jij zei net aan het begin van de uitzending, ik ben wel blij met wat er gebeurt in Egypte. Tegelijkertijd is er natuurlijk grote onzekerheid over de ontwikkelingen daar. Ja, maar dat gaat goed samen. Die blijdschap en die onzekerheid, ja. oh ja? ja? Dat heb je okay. vaak. Als je ja. heel verheugd bent, dan zit er ook altijd een, vraag je je ook altijd af, maar waarom morgen dan? Hè? En, en dat is denk ik precies wat er nu aan de hand is. Er is zo'n enorme slag geslagen, en dat bedoel ik heel positief in Egypte... Mm -hmm. dat, dat de hele regio in verwarring is. En je kunt niet, je kunt niet verwachten dat je heel gelijkmatig van een dictatoriale situatie... naar een democratische situatie toegroeit... zonder dat je over een aantal geweldige hobbels heen moet. Ja. En dat zie je in die landen nu gebeuren. Laten we eerst eens even naar Egypte zelf kijken. Want uh, de vraag is nu natuurlijk vooral... welke partijen gaan daar zich melden... om mee te gaan doen in het spel om de macht? Wat, wat, wat is jouw verwachting? Nou, de, de, de oude partijen zullen mee gaan doen. En die, de meeste van die oude partijen stellen heel weinig voor. Ook omdat ze niks voor mochten stellen onder het oude regime. Ik in bedoel, de, in, in, de, in het parlement... Waren, ik geloof dat er iets van 700 nog wat zetels waren. Die waren bijna allemaal bezet door de partij van Mubarak. Ik de Moslim Brotherhood had zeggen en schrijven na nou de laatste verkiezingen één zeteltje. Mm -hmm. En mocht er ook niet meer hebben overigens. Het is ook een soort afspraak. En, en andere partijen waren ook vijf, zes of, of wat ze. Ik geloof dat de grootste oppositiepartij nog acht of tien zetels had. Ja. iets in die trant. Maar jij denkt, die partijen, en, die zullen zich in ieder geval gaan. Die handraken? zullen zich gaan. Ja, maar die hebben natuurlijk wel. En die hebben wel een, een beetje boter op hun hoofd. die hebben in de tijd gewoon meegedaan in het systeem. En die moeten nu laten zien dat ze echt oppositie kunnen zijn en ook echt een alternatief kunnen zijn. En ik vermoed dat er dus ook hele nieuwe partijen zullen gaan ontstaan... die een beroep gaan doen op met name al die mensen... Die, die daar op dat plein aanwezig waren ja. en die revolutie gedragen hebben... Maar, hebben, maar het is maar een kort dag, hè? want je moet binnen een half jaar zijn die September, verkiezingen daar. Ja. Ja, dus voor, je kunt in zo'n korte periode nooit een behoorlijke politieke beweging uh, uit de grond stampen... die ook gewoon zijn vertakkingen heeft, die georganiseerd is, die, die mensen heeft die, die voorop lopen. En dan niet alleen maar letterlijk voorop lopen, maar ook gewoon uh, hun vertegenwoordigers zijn. Wat ja. zeg je dan, die verkiezingen uitstellen? Ik denk, dat je door, nee, ik denk dat je wel door dat, door dat soort fases heen moet. Dat is zo'n hobbel, je hebt, het, je hebt het in Irak gezien, en hoe, hoe ingewikkeld dat is. En op een gegeven moment, je moet door die fases heen... En om, daarmee bedoel je, gewoon houden die verkiezingen ook? Ja, gewoon houden die verkiezingen. Hm. En, en, dan, en, dan, en dan zul je zien, dan ontstaat er toch weer een ingewikkelde periode. Maar hij is wel anders. Hij is niet vergelijkbaar met de oude, met de oude tijd. En daarin, geboeien, daarin worden weer nieuwe ideeën geboren. De grote vrees is steeds voor de moslimbroederschap. Wel een georganiseerde partij of organisatie, een beweging... Uh, met vertakking in de hele samenleving? Is die angst terecht? Ik, uh, ik Voor Egypte... Uh, denk ik niet direct. Uh, ik zie daar niet een soort... Uh, uh, een, een soort Iraanse alternatief. Hè? Dat, uh, dat die, de moslimbroederschap... de macht daarover gaat overnemen. Die zoals Khomeini dat ja. in, in Iran heeft gedaan. Waarom niet? Het lastige is dat ik zoveel verschillende geluiden daarover hoor. We willen nu wil eigenlijk wel het finale antwoord ja. van jou horen. Omdat... Uh, ik zeg me maar een aantal redenen. Ik, ik, heb, ik, ik ben wel eens in Cairo geweest en toen heb ik ze opgezocht. Het interessante was over dat uh, niemand met mij mee wilde. Want uh, iedereen zijn gewoon in die wijk zitten ergens. Maar we gaan er niet naartoe. We van mensen uit, uit de universitaire wereld. En toen ben ik er maar in mijn eentje naartoe te gaan. En ik kwam inderdaad in dat gebouw waar ze zijn. Dus dat was een totale chaos. Ik vond mensen liggen overal te bidden, letterlijk. En, en maar ook tegelijkertijd te praten. En dan op een gegeven moment kom je dan dus bij een aantal leiders terecht... En die zit achter een bureau, en die, die staan je, die staan je, het te woord, maar die hebben het, hebben het vooral in het gesprek met jou over uh, Hamas. Ja, want jij zei net, voor Egypte zelf maak ik me geen zorgen... Maar die, die waren marktje... vooral bezig met te kijken hoe, hoe, hoe op een of andere manier... Uh, ze hadden hun, hun ruimte was beperkt in Egypte, dat wisten ze. Maar ze wisten ook dat er ontwikkelingen gaande waren in Hamas... en dat er ontwikkelingen gaande waren in Iran enzovoort. Dus en daar in heeft Hezbollah. ze verbindingen mee. Met andere woorden, ze horen wel in dat, in dat patroon thuis... Hè, ja. van, uh, van islamitisch radicalisme. Nu geven ze allemaal hele positieve geluiden over democratie. Dat hoor je van een ze ook van Hamas. Ze zeggen dat ze de macht niet willen. En dat ja, dat, maar dat ze, de macht krijgen ze ook niet. Nee. Maar even over die verbinding met Hamas. Want dat is natuurlijk ook een punt waar Israël zich grote zorgen over maakt. Die hebben dertig jaar lang natuurlijk ook min of meer een betrouwbare bondgenoot gehad in ja. Mubarak. Ze wisten ja. waar ze aan toe waren. Wat, wat, wat voor strategie kunnen zij nu volgen? Nou, de, de vraag die Hamas aan haar gesteld heeft: van helpen jullie. Uh, uh, zorgen jullie nu ervoor dat de Egyptische regering de grens opent met Gaza. Want die grens is vrijwel gesloten. En, en jullie kunnen hem wellicht openbreken. En dat zou een van jullie programmapunten moeten zijn. En dat is ook ongetwijfeld een van hun programmapunten. Van of ze daar, of ze een kans hebben, is, dat hangt ontzettend van Israël af. Want Israël is ook degene die in staat is, wat Egypte ook doet, om die grens te sluiten. Hmm. Met, maar met, moet Israël met, zich zorgen maken nu? Met zo'n invloed van zo'n broederschap daar en, en steun aan Hamas die zij geven. En het, met een ja, minder grote bondgenoot. Ik, ik denk het wel. Ik, je ziet dat, dat, dat de Palestijnen zich zorgen maken. Je, je hebt vandaag het bericht gekregen dat de Palestijnen uh, verkiezingen gaan. Organiseren. Abu Mazen, de president, is president over van alle Palestijnen. Eh, dat de regering is opgestapt en dat er nu een, een zakenkabinet komt. En, eh, en dat eh, Hamas overigens tegen die verkiezingen is. Maar te, omdat Hamas namelijk claimt: wij hebben de vorige verkiezingen gewonnen en jullie hebben ons uit de macht gezet. En in die vorige verkiezingen, je moet je dat goed realiseren, had, had Hamas 79 zetels in het, parlement, in, het, in, het, in het Palestijnse parlement. En Fatah, dus de partij van Abu Mazen, 38. Hm. Dus het is bijna twee keer zoveel. Ja. Nou, de, de vraag is... Hamas is niet populair in Gaza. Ik kom daar met enige regelmaat. Ze zijn daar niet populair, maar ze zijn wel populair op de Westbank. Omdat ze onderdrukt worden daar. En zo, dus de uitkomst van dat soort verkiezingen is heel ongewezen. En zo heeft zo'n revolutie in Egypte dus uitstraling in de hele regio, zoals jij nu zegt. Ja, zet. en ik denk vooral dat, dat, dat Israël, Palestijnen, dat dat cruciaal wordt... voor wat er verder in die regio gaat gebeuren. Dat gaan we ongetwijfeld nog vaker met je bespreken, miet -Jan. We gaan gauw door naar onze Dichter bij de Dag. Dat is vandaag Frank van Pamelen. Goedemiddag, Frank. Hey, goedemiddag. Ga je gang. Ja, het heet geweld. Het huiselijk geweld is uitvoerig geteld. Er zijn 200.000 gevallen per jaar... Dat de pleger daarvan lang zijn huis niet in kan, dat vindt opstelten niet zo'n bezwaar. Opgerot, deur op slot, huisverbod klaar. Ja, roept Wilders dan, maar loopt hij binnen twee jaar, maar liefst drie keer als veelpleegtuig tegen de lamp, dan stop je zo'n boef in wat Peter Verhoef vergelijkt met een dubieus kamp. PVV, demasqué, waanidee, ramp. So, what's next? PVV. Gaan we hier verder mee? Wie in de maatschappij wordt nog meer uitgeteld? Stopt die iedere gek in een dorp met een hek? En is dat dan niet veel meer geweld? Doodgewoon, machtsvertoon, schetspersoon, held. Dankjewel, Frank. Ik denk dat hij bij u boven het bureau mag, meneer Verhoef, of niet? Ik ga hem inluisteren. <laughs> ja. Hij is ook terug te, luisteren, of terug te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. Hartelijk dank, Frank van Pamelen. Wij danken onze gasten Sabine Keunig in Oer Joruko, Mientjan Faber en Peter Verhoeven. En straks na drieën een reportage vanuit Kabul. Mag ik een raampje openzetten? Ja, het raam mag open, maar onze instructies zijn net zo weinig dat er geen handgranaat door kan. Ja, zo gaat het als je een autorit maakt in Kabul. Matea vrij bezocht voor Dit is de Dag. Een Nederlands echtpaar in Afghanistan dat tien collega's door bruut geweld verloor. En toch in het land blijft. Na drie uur hun verhaal. Nu eerst het nieuws van drie uur. Tot zo.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 Vanavond 7 uur. Het gaat even over prinsaas. Ik ben zelf ook een prinsaas. Karin Bloemen. Ja, want elke prinses wil een sprookje. Ja? Luister naar kunststof. Zo ook ik. Vanavond van 7 tot 8. Ja, het is kei gaaf. Karin Bloemen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.